Dit is Jeroen Tjepke met het NOS-journaal. Ivoorkust heeft al besloten geen vliegverkeer meer toe te staan... van en naar Sierra Leone, Liberia en Guinea. In Nimba County, een grensregio in Liberia... is het aantal ebola-gevallen de afgelopen tijd explosief gestegen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er nu 65 gevallen van ebola. Het besluit van Ivoorkust om de grenzen te sluiten gaat in tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Door reisbeperkingen kunnen onder meer voedseltekorten ontstaan, waarschuwt de organisatie. De WHO denkt dat de bestrijding van ebola nog tenminste zes maanden in beslag neemt. De Britse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd tegen Britse jihadisten. In de toekomst kan ook het verspreiden van extremistisch gedachtegoed worden bestraft. Op die manier kunnen bijvoorbeeld haatpredikers worden aangepakt. Ze krijgen dan bijvoorbeeld een gebiedsverbod of een meldingsplicht opgelegd. Tot nu toe was in Groot-Brittannië alleen het direct aanzet tot geweld strafbaar. De aankondiging van strengere wetgeving komt aan het einde van de week... waarin de Amerikaanse journalist James Foley werd onthoofd. Zijn bul was zeer waarschijnlijk een Brit. Het is nog onbekend wie de man is. In Britse media circuleert de naam van een Londense rapper... maar of hij ook echt de bul is, is niet duidelijk. De Verenigde Naties waarschuwen voor een nieuwe massamoord in Irak. Strijders van IS belegeren daar al bijna twee maanden... dorpje Amarli, ten noorden van Baghdad, waar veel etnische Turkmenen wonen. De Turkmenen zijn Sjiitische moslims... die door de Soenieten van IS worden gezien als afvalligen.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 Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Volendam en Nieuwendam 2. Tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer. En tussen IJmuiden en Amsterdam-Slootervaart 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op deze feestelijke, ja, gisteren dus om vier uur de feestelijke opening van een echt een expositie die, die, uh, die uh, iedere zichzelf respecterende raceliefhebber absoluut niet mag missen. En gistermorgen zelfs gezien in het NOS Nieuws. Kijk nagaan, we hebben weer de landelijk nieuws gehaald. Zo is het. Ja, voorheen dus een uh, stratenrace over de Valennerweg onder meer. Ja, daar had jij mooi gezeten. Was leuk. Was leuk. Had was je, leuk. Had je, een skybox had ja. je dan gehad. <laughs>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 Ja, het zijn, het zijn met name allemaal mensen die elkaar zo goed begrijpen. Hè? Dus, dus eh, zodra ik Gijs zie is het gelijk met een feestje, hetzelfde met Arie. Eh, dus het zijn allemaal mensen die, die, die, die, die kennen elkaar niet heel goed. Maar die kennen gewoon eh, elkaars eh, emoties ook heel goed. Eh, dus dus, dus eh, ja, het is altijd geweldig om die mannen weer te zien. En eh, ja, dat zie je net als op een verjaardag waar een kluitje familie weer heel snel bij elkaar zit. Is dat bij ons ook vaak zo. Dus dat is gewoon enorm eh, gemoedelijk en gezellig. En eh, we zijn ook trots op elkaar.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 Klopt, eh, het, het, na het scheen om half twee kwam het nog met bakken naar beneden daar in België. Maar eh, tegen twee uur toen, bij de start van de kwalificatie, droogde de baan op. Maar hij was nog wel nat en het bleef, bleef nog wel enige tijd nat. Maar hoe meer auto's er over de baan gingen, eh, hoe droger het werd. Maar dat, voor, daar ontkwamen menige coureur niet aan. Dus er waren wat slippartijtjes en noem maar op. Maar goed, hij is verreden. En eh, de leider in het eh, puntenklassement, Nico Rosberg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 Wordt een spannende race daar in België. Zometeen de evenementagenda krijgen weer te horen van Albert-Jan... wat je de komende dagen in het allemaal kan gaan doen. Maar eerst deze eerst Prayer in Z. De Lilywoods en de Prayer in sea. Het is tijd voor de evenementen. Je krijgt te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. We hadden het er net al over. over dan beginnen we mee met de expositie in het Zandvoorts Museum: Historic Grand Prix. Ieder zichzelf respecterende autoliefhebber is van harte welkom om op deze tentoonstelling te genieten van zoveel jaar. Racehistorie hier in Zandvoort en wel 75 jaar racehistorie. Met de eerste stratenrace in 1939 verreden, zoals je kon horen door Rob Petersen. Echt een aanrader om naar het museum toe te gaan. Verder hadden we al bericht dat er de open dag is van de Buffalo's. En dat duurt allemaal tot 5 uur. En u kunt daar gaan kijken al daar op het Raadhuisplein. Waar ze een acte de geven ten aanzien van alle activiteiten die de Buffalo's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 Dat allemaal maandag vanaf half acht, s avonds tot negen uur. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan gaan we naar uh, Vogels Strand Boulevard Bernard Paulus Loods 1A. En dan krijgen we een, uh, vanaf half negen... treedt namelijk daar Soul Jazz zangeres Dushia op... in de ontspannen sfeer van het strand. In 2012 werd zij de winnares van Get Your Jazz on Stage Battle... en door Radio 6 is zij uitgeroepen tot Soul and Jazz talent Dushia...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 here is the SOS Benz as life goes on you learn to hold on you learn to appreciate the finer things in life Een disco-klassieker uit de jaren 70 bij CFM. Je hoorde de single van Wild Cherry en Play That Funky Music. Ja, we schakelen weer live over naar Jan van want er is vandaag veel sport in Zalvoort. We hebben het al met, uh, met jou gehad over uh, het maar ook de zeskamp van de ZSC is aan de gang. En dat is ter ere van het tweede lustrum. Dat wordt vandaag gevierd. Ze hebben dus uh, uh, zes uh, spelletjes bedacht. En die zijn gebaseerd op de sport waar uh, ZTC oorspronkelijk mee te maken heeft gehad. Dat is darts, dat is jeudeboel, dat is handbal, dat is voetbal, dat is uh, honkbal...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 Ik weet niet of ik het al gezegd maar er hebben zich 80 mensen aangemeld. Dat vind ik nogal wat. Voor die zes spelletjes. En het is ontzettend leuk om te zien. Het is mooi weer. Uh, het windje is wat. Nou, misschien een beetje fris. Maar goed, ja, daar, daar kan je overheen komen. Maar het is ontzettend gezellig hier. En straks gaat er ook nog gebarbecued worden. Dus uh, de hele dag uh, is het hele feest bij. En zet de zee Dat is eigenlijk wat ik te melden heb. Want ja, het is nog lang niet afgelopen. Dus je, kan, je bent niet. Uh, wie er uiteindelijk dan gaat winnen. Er uh, zullen wel twee prijzen zijn voor dames en voor heren, Want uh, dat, uh, de dames heb je... Als ja, voetballer dat, ja, gaat het zelfs naast het doel. Maar goed, dat, uh, dat maakt niet zoveel uit. Als het maar gezellig is en als je maar lol hebt. En dat hebben ze nu. Uh, ik wil even ze in ieder geval feliciteren met tien jaar bestaan. En uh, ik denk dat het een, een club is die toch wel nog wel behoorlijk wat jaren zal blijven bestaan. Hier in zelf. Uh,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 Ja, Joffrey zei het al, het is vandaag prachtig weer. Zullen we het morgen eventjes uh, vergeten? Want het zonnetje schijnt op dit moment uh, lekker, Robert-Jan. Ja, dit is, uh, dit is zoals het hoort. hè? Ja, dat, is iets, dat iets, dacht iets, ik. Iets te, ko iets te koud voor de tijd van het jaar. Maar het zonnetje, nou we hebben genoeg water gehad over dit weekend. Vind je niet? Ja, we hebben meer dan genoeg gehad. Goed, we nog Ja, eens... de evenementagenda hadden we net. Maar ja, je, je kan... bent er toch nog even vergeten. Ja, ik ben er even vergeten. En uh, daar werd ik ook uh, keurig door een luisteraar op geattendeerd.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 Day in Spain, leave my wings behind me. Drive this little girl insane and fly away to somewhere.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 ...zij heeft gedraaid voor mijn collega Albert-Jan... ...en natuurlijk voor uh, Maris. Je had een holiday-inspeer in de ziel van Bluff en de Countercross. En pas op voor je schoenen, hè, daar. Want voordat je het weet, Albert-Jan, zij ze gij ja. Ja. Tot zover uur twee alweer van Sofort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang met uiteraard de vaste items. Zo er zijn dier van de week en het gedicht van de week. Graag tot zo na vier uur.